Het NOS nieuws van 10 uur. Jon van Kamp met het NOS journaal. TBS'er Udo D., die maandag in Leeuwarden een vrouw doodsloeg met een fles, had wel degelijk langer vastgehouden kunnen worden. Dat schrijven de Telegraaf en het AD op basis van vertrouwelijke justitiestukken en gesprekken met betrokkenen. Gisteren zeiden de betrokken instanties dat ze niet de juridische middelen hadden om te voorkomen dat D. in augustus vrij kwam. Eerder bepaalde de rechtbank dat D. maximaal tot januari 2016 vast moest blijven zitten, maar ondanks dat kwam hij even later vrij. Een klokkenluider zegt in de Telegraaf dat de GGZ Friesland niet wilde opdraaien voor de kosten van de een bed in de Van Misdag Kliniek kost ruim 800 euro per dag. Autofabriek VDL Netcar in Born gaat volgende maand ook mini-cabrio's maken. Er worden al gewone minis geproduceerd, maar er komt nu een tweede model bij. Moederbedrijf BMW heeft dat bevestigd. Drie jaar geleden ging het heel slecht met Netcar. Toen Mitsubishi zich uit Born terugtrok, ging het bedrijf bijna failliet. BMW nam Netcar over. Er werken nu zo'n 2300 mensen. Netcar is de enige fabriek ter wereld waar de nieuwe mini-cabrio's gemaakt gaan worden. De man die gisteren twee mensen doodstak op een school in Zweden had een racistisch motief. De dader koos opzettelijk slachtoffers uit van buitenlandse afkomst, meldt de Zweedse politie. De man van 21 met een Star Wars masker op dronk gisteren een school binnen in de stad Trollhättan. Met een zwaard stak hij in op leerlingen en leraren. Er vielen twee doden en twee zwaar gewonden. De dader werd door de Zweedse politie doodgeschoten. Mexico bereidt zich voor op de zware orkaan Patricia, die inmiddels is uitgegooid tot categorie 5. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst heeft de orkaan mogelijk rampzalige gevolgen. De autoriteiten aan de Mexicaanse westkust hebben de noodtoestand uitgeroepen en delen zandzakken uit. Patricia zou windsnelheden kunnen bereiken van 260 km per uur. Waarschijnlijk komt de orkaan morgen aan land. Het weer af en toe zon, maar later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft vandaag wel droog en het wordt een graad of 13. Dit was het nws journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A8 Amsterdam richting Zaandam door een auto over de kop. Bij Knopend Zaandam twee kilometer, twee rijstroken zijn ook dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Even praten met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag mensen van de Koninklijke HFC uit Haarlem. Dat zijn Robbie Verstraten, allerlei functies, Mister HFC. En Nigel Castine. de Zandvoortse spits, of eigenlijk half van uh, dat team... dat aanstaande dinsdag weer eens een keer laat zien... dat er in Nederland ook nog goed gevoetbald wordt... Heracles, de Koninklijke HFC. Daar gaan we dit uur over hebben. En we draaien de platen van onze gasten. De eerste plaat is gekozen door Robbie Verstraten. Someone like you. Hier is Adele.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 speciale bedoeling mee, Robbie Verstraten? Nee, ik had er geen speciale bedoeling mee. Ik heb gewoon een beetje gevarieerde muziekkeuze genomen. Omdat er hopelijk heel veel luisteraars kijken in alle leeftijden. Dus vandaar. Ja, en jij Nigel, jij vindt het niks, Adel. Ja, ik vind het wel goede muziek, maar het is niet dat ik het elke dag luister, nee. nee. Laten we het over dinsdag hebben, jongens. Want daarom zijn jullie hier. Klopt het hartje al sneller? Ja, nu het wel dichterbij komt, natuurlijk wel, ja. Ja, zeker weten. Je staat erin, hè? Ik ga er wel vanuit ja. Laten we het zo zeggen. Oké. Okay. Je ja. hebt heel veel volgers in Zandvoort. Je bent natuurlijk ook bij, bij Zandvoort begonnen. Wat is het verschil tussen hier en daar? Nou, het is natuurlijk een beetje... ja Hoe zeg je dat? De mensen om je heen zijn natuurlijk anders. Heel andere cultuur. Dat is natuurlijk gewoon het grootste verschil... ook uh, wat je ziet bij HFC en Zandvoort. Bij Zandvoort heb ik echt dat ik iedereen ken. En bij HFC is dat natuurlijk veel minder. Ik speelde nu ook pas drie jaar natuurlijk, dus dat moet ik ook allemaal nog ontdekken. Kijk, als ik er veel langer ga spelen, dan uh, leer ik veel meer mensen kennen. Zoals nu ook de oudere mensen die mijn gedag zeggen. Uh, dat vind ik ook alleen maar mooi als ik bij HFC kom uh, natuurlijk. Wat denk je dinsdag? Want al die HFC'ers hebben hun hart dat nu al klopt, hè? Dat begrijp ja, je? Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En wij moeten natuurlijk laten zien uh, dat we gewoon goed kunnen voetballen. En ja, het zal natuurlijk wel heel lastig worden. Maar we gaan natuurlijk het beste, het beste ervan maken. Robbie, als ze zo spelen als tegen Kuik... dan kan geen club van ze winnen. Ook ja. Herakles niet. Nou, geen club van ze kan winnen, dat weet ik niet. Maar als ze zo spelen tegen, als tegen Kuik... dan uh, hoop ik dat we met een 1-1 gelijk spelletje uh, er doorheen komen... en dan met een mooie strafschopperserie uh, de volgende ronde halen. Het kan, hè? Alles kan in het voetbal. Ja. Bedoel, de kans is wel klein, maar... Er zijn altijd mogelijkheden, dus je moet er altijd voor gaan, vind ik. Ik zal een week dronken zijn, want ik heb zoveel flessen whisky uitstaan... dat uh, ik ben ervan overtuigd dat HFC wint. Gek, hè? Nou, ik ben maar één keer per jaar dronken... dus uh, als ik dan een keer dronken <laughs> moet zijn, dan, uh, dan maar na dinsdag. Ja. Maar heerlijk, hè? Zo'n zo wedstrijd. Ik bedoel, iedereen praat erover hier en in Haarlem. En, uh, het is gewoon het leeft. Nou, Het is natuurlijk een unieke wedstrijd voor Koninklijke uh, HFC. We speelden vijf of zes jaar geleden nog in de derde klasse. We zijn doorgestroomd naar de toplassen. Dan krijg je op een gegeven moment, omdat je vorig jaar goed gepresteerd hebt, mag je meedoen aan de KVB-beker. Nou, toen loopten we natuurlijk de eerste wedstrijd uh, IJzermeervogels uit. Dat was natuurlijk gelijk een lastige. Nou, die wedstrijd is in, uh, was een fantastische wedstrijd ook. In, in, uh, in een hele regenachtige sfeer bij IJzermeervogels. Toen ook een prachtige affiche ook. Die win je dan. En dan heb je eigenlijk als apotheose heb je Eindhoven thuis. Wat natuurlijk helemaal een fantastische wedstrijd was. Met heel veel toeschouwers. En een heerlijke tweede helft. Ja, en dan krijg je nu, nu als toetje natuurlijk uh, Heracles uit. Ik had ze liever thuis geloot. Dat had helemaal mooi geweest. Met 7.000 man met tribunes erbij. Aan de andere kant... Uh, ik, ga liever, ik speel liever tegen Heerenklaas... dan tegen een andere profclub die minder aanspreekt speelt. Dus, uh, en het is hartstikke leuk. We gaan er met dik 700, 800 man heen. Dus ik denk dat het een unieke gebeurtenis uh, gaat worden... voor uh, Kalonk AFC. 12 bussen, geloof ik, hè? ja Er gaan 7 of 8 bussen heen. Oh, okay. Volgens mij waren er nu uh, er waren 550 kaartjes voor het uitvak. Nou, die ja. zijn helemaal stijf uitverkocht... Mm -hmm. Dus HFC is druk bezig om nog uh, andere kaartjes te kunnen, kunnen krijgen... voor alle mensen die mee willen. Maar, uh, je kan op de site bij Heracles gewoon bestellen. Hè? Ja, maar dan ja. zit je wel tussen de Heracles-lieden. Uh, nou ja. Maar dat moet, dat moet gewoon uh, leuk zijn. Ja, Het is allemaal fantastisch georganiseerd. Waling-Westra bij HFC heeft het helemaal op zich genomen. En uh, ja, Ik denk dat het voor HFC-begrippen een unieke gebeurtenis gaat worden. Dat er zoveel mensen mee uitgaan. Het zou mooi zijn als we dat uh, ook in de competitie uh, zouden kunnen realiseren. Ja, want dat is belachelijk. Hè? Zo weinig mensen als er komen. Ja, sinds we in de topklasse voetballen, moeten we natuurlijk wel heel vaak uh, heel ver weg. Dus van een hoop mensen, ja, je bent wel je hele dag kwijt als je erheen gaat. Ze spelen twee uur, het is soms twee uur rijden. Afgelopen zondag was het ook uh, ruim twee uur rijden en twee uur terug. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen denken... ja, het kost me de hele zondag. Aan de andere kant, uh, ja, het blijft hartstikke leuk. Het is mooi voetbal om te zien over het algemeen. De ene wedstrijd is natuurlijk beter dan de andere. Maar heel vaak zijn het toch uh, hartstikke leuke wedstrijden. En uh, ja, als je van voetbal houdt, denk ik dat in deze regio... Uh, uh, amateurvoetbal uh, in de top gespeeld wordt. Het is in ieder geval opportunistisch. Met aanvallen. En dat uh, hebben we gisteravond niet gezien. Maar daar komen we zo op. Nigel, dat zoveel mensen meegaan. Dat zoveel bussen gaan rijden. Dat moet toch jullie een enorme kick geven. Ja, als het goed is wel. Dat gaan we dinsdag natuurlijk zien. Maar het idee dat er zoveel bussen en mensen... je komen steunen, dat is al een heel mooi gevoel natuurlijk. En? Wat wordt het? Ja. Moet ik ervan zeggen, kijk... we. Wat ik net al zeg, we gaan er gewoon alles aan doen en zo'n zo mooi mogelijk uitslag uh, neerzetten. En uh, ja, je mag blij zijn als je. Heel blij zijn als je daar gaat stunten natuurlijk. Maar in het eerste opzicht uh, ga je natuurlijk niet vanuit. Je speelt natuurlijk wel tegen een Eredivisie. Dus ja. Oh, ze staan maar derde, joh. Dat is het ook, dat is het <laughs> ook. <laughs> dus ja, kijk. Uh, over het algemeen gezien zijn heel gewoon veel beter natuurlijk. Voetballend, ja. fysiek. Ja, maar het blijft voetbal. Mentaal. Dat is ook zo, dat is ook zo. En dat uh, gaan we de eerste dag zien, maar ja, ik ga er wel vanuit uh, <coughs> dat we wel, uh, wat jij ook zegt, dat we wel kunnen stunten. Nou, Kijk, voetbal, uh, voetbal is voetbal. Gaan we daar gewoon vanuit, hè. Bedraai ja. je ook jullie muziek? Uh, je was het niet helemaal eens met uh, wat Robbie had uitgekozen, maar we gaan luisteren naar jouw keus. Justin tuurlijk, Bieber, Wat do you mean? Daar komt ie. Justin Bieber, ja, maar ik had een andere klaarstaan. Oh, dan, welk rijtje bijstaan, Charles? dat is de, Charles, onze technicus vandaag. De, de tweede in het rijtje, hè, Suspicious Minds van, van Elvis. Oh. Maar ik ga Justin Bieber wel even voorzetten. Oh. Want uh, dat is eigenlijk een... Uh, een wat we winnen daar. Ja, ja zo is dat. Dat is wat we mean. Wat had jij als tweede...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 Make it love all night, push you up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know what do you mean? Do you leave? Deze muziekkeuze, Robby, wat vind je ervan? Nou, ik kan me voorstellen dat Nijssel hartstikke leuk vindt. Het is nog een hele jonge jongen natuurlijk. Dus uh, die houdt volgens mij ook van jonge jongetjes. Dus wat dat betreft, denk ik dat het wel een goede muziekkeuze van hem is. We gaan even over het voetbal van de afgelopen dagen praten. We beginnen met Nijssel. Je kan niet zoveel zien, hè, want gisteravond moest je trainen. Dat gaat gewoon door, hè? Klopt, ja. Dat, uh, dat, dat blijft jou natuurlijk. De meeste, uh, de meeste worden natuurlijk in de avond gespeeld. En de avonduren train ik natuurlijk altijd. Ja. Soms heb je nog wel eens uh, de trainer misschien iets eerder wil stoppen om ook met z'n allen bijvoorbeeld te kijken. Zoals donderdagavond hebben we altijd clubavond. Dus dan stoppen we altijd wel iets eerder om ook nog iets te kunnen zien. We komen met z'n allen bij elkaar na de, na de training om wat te drinken samen en uh, te babbelen. En uh, dat is ook verplicht. Dus je zit altijd wel verplicht uh, met elkaar gewoon gezellig voetbal te kijken. Om um, als groep natuurlijk altijd sterker te worden. geeft niet de indruk dat het verplicht is. Het is best gezellig. Tuurlijk, tuurlijk. Dat, uh, je hebt natuurlijk een paar, die komen wel van ver. Dus die hebben natuurlijk soms wel van, uh, ja, ik wil gewoon lekker naar huis. Ik moet nog anderhalf uur reizen of een uur reizen. Maar ik kom natuurlijk ook lekker uit de buurt, dus dat is ook wel fijn. Uh. Ja. Jij hebt wel gekeken naar PSV, Rob. Ik heb een stukje gezien. Vreselijk. Af, uh, af en toe schakelen. Maar ik was er niet helemaal blij mee, vandaar dat ik af en toe ben gaan schakelen ook. Hij had het middenveld versterkt, maar ja... Ja, ik blijf er nog steeds bij dat als je niet uitgaat van je eigen kracht... en je gaat aanpassen aan de tegenstander, dat je dan altijd uh, minder, minder bent. Ik bedoel, als je, ze verliezen nu ook. Dus ik heb zoiets van, als je gewoon vol, vol gaat en achteraf verliest... vind ik dat je met opgeheven hoofd van het veld kan. Nu heb je je toch redelijk aangepast aan de tegenstander... en uiteindelijk verlies je ook. Ja, dat zou ik zelf als trainer uh, minder vinden. Maar ja, dat is we achteraf makkelijk zeggen natuurlijk. Als we op dat moment wel hebben gewonnen, dan had de trainer natuurlijk altijd gelijk. Maar uh, ik blijf er toch altijd bij en dat hoop ik ook aanstaande dinsdag... Dat HFC er ook gewoon volledig voor gaat. Gewoon vol druk op de, op de ketel zetten. En als je dan eraf gaat, ga je met opgeegeven hoofd eraf. Als je met z'n allen achter, achteruit gaat hangen. En je verliest hem alsnog. Denk ik van ja, vind ik het gewoon zonde van zijn zo avond. Dus ja. ik hoop dat ook HFC eh, eh, aanstaande dinsdag eh, vol gas, eh, ervoor gaat. De, de meest besproken man gisteren was natuurlijk Johan Kruijf. Dat was een klapper, Nigel. Zeker. Dat, dat, iedereen praat daarover. Maar om bij Johan Kruijf te blijven. Je moet altijd naar voren voetballen, was zijn stelling. En wat je daar ziet bij PSV, wat je ziet gisteren bij AZ... het leek wel of AZ niet wilde winnen. Nou, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Ik denk dat iedereen natuurlijk uh, met de intentie het veld in gaat uh, om, om te winnen. Alleen ik denk wel, als je ja, als je, je dusdanig dus aanpast... Ik vond bij AZ trouwens dat het wel, uh, wel meeviel. Die hebben toch uh, aardig wat kansen afgedwongen. En hadden misschien ook wel verdiend om minimaal gelijk te spelen... Dus wat dat betreft denk ik dat het dat wel meevalt. Maar ja, die aanpassingen om op Europees niveau mee te kunnen... ja, ik vraag me af of dat uiteindelijk wel het resultaat oplevert wat ze zouden willen. Ja. Hebben jullie gisteren nog naar Ajax gekeken, Nigel, het laatste stuk? Ik heb het laatste stukje gezien, ja. Ja. ja. Ze speelden met negen mannen. El Ghazi heeft geen bal geraakt. Fischer heeft één keer de bal naar binnen gedraaid... Ja. Ik bedoel, dan speel je echt met negen man. Ik snap dat niet. Frank de Boer een hele goede trainer. Maar als je toch ziet dat die El Ghazi loopt te falen... En, en, en Fischer geen bal raakt en helemaal niets doet... dan moet je ze toch eerder wisselen. Ja. Ja. Iedereen ziet het natuurlijk anders. Wat, uh, wat we voorheen altijd hebben gehad... is een Arjen Rob op rechtsbuiten. Een, kijk, we hebben nu een El Ghazi op rechtsbuiten... en iedereen staat slecht over hem of goed over hem. Kijk, die jongen is 19 jaar... Wat, uh, wat ik ook heb. Ik ben ook net twintig natuurlijk. Is het is gewoon het allerbelangrijkste dat je alleen maar zelfvertrouwen opbouwt. En uit zelfvertrouwen ga je gewoon echt goede wedstrijden, goede wedstrijden spelen. Zo zie ik het. Kijk, en als iedereen... Uh, kijk, als hij één slechte wedstrijd speelt of uh, vijf. Of, zoals je weer ziet tegen Heracles maakt hij wel weer een fantastische goal. En dan zie je wel weer dat hij bijvoorbeeld een uitblinker is. En als jij ja, op 19-jarige leeftijd uh, zo kan spelen op dat niveau... dan vind ik niet dat je... Dat je, slechte, dat je een slechte voetballer bent. Kijk, ik kan het wel baseren op één wedstrijd. En ja, Venenbadje, uit. Ook niet, uh, ook niet een slechte ploeg, natuurlijk. Maar met negen mannen lukt het niet, hoor. Dat is ook weer zo. Okay. Maar jij gaat dinsdag, ga je wel als jong jonkie de boel daar uh, op zoek zetten? Ik ga mijn best doen, dat zeker weten. Ik uh, okay. ga natuurlijk alles geven uh, om zoveel mogelijk eruit te halen. Ja. Robby, Herenveen, wat een ellende daar. Ja, bij Herenveen uh, gaat het niet helemaal lekker, uh, heb ik begrepen. Maar uh, wat ik er nou uit de media gehoord heb... is ook dat het op bestuurlijk niveau natuurlijk uh, het daar ook rommelt. He, sinds Riemer van der Velden, die toch als een soort met van... Uh, nou, ik wil niet zeggen dictator, maar wel iemand die er boven, boven alle partijen stond... leiding gaf aan die club sinds die weg is, is heeft het altijd gerommeld. Nou, ik geloof dat er nu 17 mensen in het bestuur zitten... Ja. Ja, ik denk, als je met 17 mensen in het bestuur zit... Uh, met niet iemand die een soort veto-recht heeft om beslissingen te nemen... Uh, ja, ik bedoel 17 mensen, iedereen denkt dat hij verstand van voetbal heeft. Zoals hier een tafel. <laughs> en uh, ja, ik denk dat er toch op een gegeven moment... één of twee mensen moeten zijn die de beslissingen kunnen en, mo en mogen nemen. En als 17 mensen daar een zegje over moeten doen... ja, ik denk dat dat, dat, dat gewoon bestuurlijk niet, niet te doen is. Nou, de trainer is net opgestapt. Dus ja, het rommelt aan alle kanten. Terwijl het toch tien jaar geleden een, een voorbeeldclub was... Voor, uh, voor een heleboel Nederlandse clubs, dus... Uh, denk wel jammer. Nou is Foppen de grote man weer. Ja, ik, ik vind dat geen goede zaak. Dat is elke keer een oude, oude koe van, uh, van halen. Dat hebben ze bij Nederland zelf ook met Hering gedaan. En uh, ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat Foppen hartstikke veel uh, betekend heeft voor Heerenveen. En ook voor het Nederlandse voetbal. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment... Uh, de rol van de oudjes tussen, aan, tussen aanhalingstekens uitgespeeld is. En ik denk dat ze beter eerst op bestuurlijk niveau... orde op zaken kunnen stellen. En gewoon een trainer uh, kunnen aanstellen die ervoor gaat... En ik vraag me ook af of de trainer vaak de oorzaak is van alle ellende, ook op het veld. Nou ja, je, ben, je bent toch afhankelijk van de spelers die je hebt. Ja, en, ik bedoel, en we kunnen best wel weer dat misschien hier een veen aankomende weekend misschien een, een puntje haalt. En dan is Volkpa opeens weer uh, de gevierde jongen. Maar ja, ik denk dat korte termijn politiek, die heel vaak in het betaald voetbal uh, gedaan wordt. Ja, of je daar wat mee op schiet, ik vraag me af. Het kost alleen maar geld. En uh, ja. Voor mij is het ook statistisch bewezen dat uh, de resultaten vaak niet van die aard zijn... Dat het, een, uh, dat het gewerkt heeft dat er weer een nieuwe trainer komt. We gaan het zien, want ervaring heeft hij in ieder geval wel. Dat heeft hij zeker, ja. ja. Dat, uh... En ik ben het niet met je eens dat oudere trainers het niet goed doen. Want je begrijpt, ik wil de komende vijf jaar ook nog door. Hè? Jawel, maar we zitten hier ook om jou een beetje jou afscheid, een jaar afscheid in te luiden. Ja, <lacht> ja helemaal gek geworden. <lacht> Voorlopig nog niet, hoor. <lacht> we gaan weer naar jullie muziek luisteren. Ik denk dat dat beter is. Want... <lacht> Wat heb je staan Show? Nou, je kunt kiezen uit een uitgebreide lijst die de heren hebben ingediend. Uh, uh, het zijn allemaal uh, topmensen uit de voetbalwereld, dus geen kleine jongens. Maar ik heb bijvoorbeeld kleine jongen van André dus. Ja, Suspe Suspicious Minds, dat is ja, we ook toch... ook voor, uh, voor Robbie Verstappen. Ja, van Elvis Presley natuurlijk. Laat maar komen dan. We call vol achterdocht zit. Elvis Presley. Pieter Mulders. Die is de man die jou traint en die jij eigenlijk... Uh, ja, waar jij gek op bent, hè? Nou, gek op bent. Ik, ben, ik, ik ken hem heel goed natuurlijk, nu zo langs mijn hand. En... Uh... Ik ben niet degene geweest die hem uh, officieel aangesteld heeft. Ik zit natuurlijk wel in de technische commissie. Dus ik kan er wel altijd wat van zeggen. ja, Pieter heeft natuurlijk uh, tot nu toe uh, bij HFC uh, fantastisch gedaan. Toen ik binnengekomen als uh, redelijke onbekende. voor Konink HFC. Hij kwam van, uh, van Dronten af. heeft ervoor bij uh, IJsselmeervogels als assistent uh, gewerkt. En uh, ja, een aparte vogel. Een kei en werker. Houdt van discipline. Uh, conditioneel heel... Uh, Houdt hij heel erg goed van. Daarom staat HFC er altijd vrij in de tweede helft van de competitie ook vrij goed voor. Ja, en ik denk dat het een hele goede zaak is als een, een trainer wat langer bij een vereniging is. Omdat wij ook uh, kijken naar onze eigen jeugd en Pieter ook. En daardoor de, nu de hele vereniging kent. Uh, Werkethiek is echt fantastisch. En uh, ja, de resultaten tot nu toe zijn ook fantastisch. Dus uh, ja, waarom zou je dan kijken voor een andere trainer, in mijn ogen? Nee, nee, oké, okay, dat is fijn, dat is mooi. Maar ik vind het belangrijkste bij HFC... dat er opportunistisch wordt gevoetbald. En de bal naar voren wordt gespeeld. Het is niet dat oneindige breien op het middenveld en in de achterhoede... het is gelijk naar voren gericht. En dat zie je veel te weinig tegenwoordig. Nee, het klopt. Het is niet zo dat we... Uh, nou, zoals ik het vaak zie bij Ajax... dat een bal 34 keer in de ronde gespeeld wordt achterin... en uh, op papier 80% balbezit is... en uiteindelijk een wedstrijd verliezen. De HFC speelt meer uh, vooruit. Vooral in de omschakeling... Zoals het tegenwoordig zo mooi heet. We hebben natuurlijk vrij snelle spitsen voorin. Ja, en dat kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Zeker als een tegenstander wat meer komt. Dan krijgen we ruimte en dan kunnen we daar gebruik van maken. Ja, dat kan resulteren in hartstikke leuke wedstrijden om te zien ook. En soms met hele mooie resultaten. Absoluut, ja. Mikey van der Ban is natuurlijk een exponent van dat moderne voetbal. Die speelt echt als een kei. Denk je dat jullie die kunnen houden? Uh, nou, ik, ik laat het zo zeggen. Ik hoop het in ieder geval wel. En we zullen er ook alles aan doen om uh, Mike uh, binnenboord te houden. Ik weet wel dat Mike ambitie heeft, dus dat, is, uh, dat heeft hij ook uitgesproken. Mike heeft natuurlijk uh, al eerder bij HFC gevoetbald... en heeft daarna een uitstapje gemaakt naar uh, VVV in Venlo. Uh, daar is Mike onder andere hard een ziekte aan, aan zijn lever. Uh, is daar op een gegeven moment niet goed opgevangen. Wij hebben hem weer teruggehaald. En hij heeft het heel erg naar zijn zin, dus uh, ik hoop dat we hem kunnen houden... Ik hoop niet dat hij naar een andere topklasse gaat. En als Mike echt naar het betaalde voetbal kan, naar een goede club... dan uh, geef ik hem een hand en dan feliciteer ik hem daarmee. Want het we uiteindelijk wel hartstikke leuk vinden. Maar als we op dit niveau blijven voetballen, tweede divisie of topklasse... dan hoop ik Mike dat Mike wel uh, bij HFC blijft. Plus ja. dat Mike natuurlijk ook nog een functie heeft bij de jeugd. En Mike traint ook elftallen en coördineert ook het een en ander. Dus in die combinatie hoop ik wel dat we hem binnenboord kunnen houden. Ja. Er zitten wel profclubs op de tribune, dat is het grappige. Ja. Voor hem? Ja, nou, niet alleen voor hem, voor meerdere. Kijk, HFC is natuurlijk in deze regio... Natuurlijk, uh, met kop en schouders uh, steken die er bovenuit uh, We spelen af en toe natuurlijk uh, hartstikke leuke wedstrijden. En er zijn een aantal jonge spelers die het natuurlijk hartstikke goed doen. Dus ja, vanzelfsprekend is het natuurlijk dan belangstelling uh, van BVO's. En we zien ook regelmatig uh, uh, trainers en scouts van BVO's zitten. We hebben gelukkig wel... Uh, goede samenwerking met, uh, met Telstar. Dus daar zitten we wel regelmatig mee om de tafel. Dus we weten wel wat er speelt. Dus het is voor ons geen verrassing als iets zou gebeuren. Alleen het is natuurlijk ook voor Mike wel zo. Dat hij natuurlijk als hij voor een BVO zou kiezen. Dat is wel uh, vijf keer de training in de week. Twee keer per dag. Intensiteit is natuurlijk hoog. En uh, ja of hij dat wil. Dat weet ik niet. En het is ook afhankelijk van wat hij daar uh, aangeboden krijgt. Maar uh, we zullen er alles aan doen om Mike binnenboord te houden. Want het is voor ons wel een, een hele belangrijke speler. En het is ook een, een hartstikke leuke jongen. Die heel positief er altijd voor staat. En de familie van de ban is uh, vaak bij HFC. Dus we hopen dat dat wel meespeelt. Wat is jouw favoriet, Nigel? Van het team bedoel ik? Ja? ja, ook Mike van de ban. Ja, Twee toch weten, ja. Ja. En jouw ambities, waar liggen die? Want het gaat snel ook met jou, hè? Ja, kan snel lopen, ja. Zeker. Maar kijk, uh, wat ik, ik heb natuurlijk ook een stage gehad bij Den Bos afgelopen jaar. Ging ook goed. Kijk, ik ben ook natuurlijk pas 20 voetbal in de topklasse, dus dat speelt natuurlijk altijd wel mee. Maar mijn ambitie is zeker weten om nog hoger op uh, in het voetbal te komen. Ja. Ja, zeker. Spreek, het, spreek het eens uit. Hoger op? Ja, minimaal. minimaal Jupiler League uh, zou voor mij wel. Het Kijk, beste dat is goed bij HFC blijven. Dat zegt iedereen. Dat, ja, dat is, iedereen uh, zegt er wat anders over natuurlijk. Kijk, als ik uh, van mijn hobby mijn werk kan maken, dan, dan vind ik dat fantastisch natuurlijk. Kleine jongen, droomt iedereen ervan om uiteindelijk geld te verdienen met voetbal? En er dan te staan. Kijk, uh, ik uh, zit er nu dichtbij. En als ik gewoon zo door blijf gaan, zo uh, hoe ik nu mee bezig ben, dan uh, denk ik wel dat het goed komt. Dinsdag de kans voor je. Gewoon uitblinken. Ja, ik uh, ga mijn best doen, zeker weten. Okay. Die jongens onderling, als jullie, jullie hebben gisteravond getraind, wat is het gesprek? Allemaal Herakles? Nee, niet allemaal. Je merkt dat uh, sommigen ook natuurlijk wel een beetje vermijden. Kijk, het komt steeds dichterbij. We trainen vanavond weer, dus er zal vanavond wel weer wat meer over gesproken worden natuurlijk. Maar je doet uh, gewoon een drankje, babbelt over uh, voetbal, je kijkt voetbal. Kijk, Heracles wordt, wordt natuurlijk wel over uitgesproken. Maar het is niet zo dat we allemaal over Heracles praten. Zo van, uh, we zijn zenuwachtig. Nee, we laten het gewoon op ons afkomen en kijken... Kijk wat we daar kunnen neerzetten. Je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn, joh. Zeker, Zeker niet die, minder. Nee. Jouw muziek. Even kijken wat, er, wat erop staat. Wat wil je graag horen? Wat ik graag wil horen? Ja? Zes, Nummer Harris. zes, Joel. Nummer zes is Kelvin Harris, How Deep Is Your Love? How, How deep is your love? Is nou, nou, waarschijnlijk even. over een meisje, niet over huiszee. <laughs> Klopt dat? Klopt. <laughs> Thank mm -hmm. you. dat de muziek is afgelopen. Dat was sneller dan we dachten. En er gebeurde hier van alles. Er ging telefoon bij de technicus en wij zaten weer door te kletsen over dat voetbal natuurlijk. Want het is heel opmerkelijk. HFC heeft zes a junioren teams Dat kom je tegenwoordig bijna niet meer tegen. Want die jongens die gaan studeren, die zijn weg. Die hebben andere belangstelling. Toch opvallend, Robby. Uh, ja, het is zeker in de regio opvallend dat we er nog zoveel uh, teams hebben. Ik denk wel dat het te maken heeft dat HFC natuurlijk uh, een grote club is. Maar ook heel goed georganiseerd. En dat er dus blijkbaar ook voor uh, teams die net onder de selectie vallen... Uh, toch uh, ja, veel faciliteiten voor die jongens zijn. Dat kan getraind worden. Ze hebben zelfs nog trainers. Of die goed kunnen trainen, weet ik niet. Want ik zit tegenover iemand uh, oh ja, die vindt dat hij zelf een hele goede trainer is. maar Of dat zo is, weet ik niet. Maar... Maar ik denk dat het wel mee te maken heeft dat natuurlijk ook jongens op dat niveau... in een A3, A4, A5, A6, wat we zelfs hebben... Ja, toch gewoon door uh, iemand getraind worden die er fanatiek mee omgaat... en die het voor die jongens toch heel leuk maakt. Ja, ik denk dat het wel uh, trekt bij uh, jongens in de omgeving. Ja. Ik heb trouwens nooit gezegd dat ik een goede trainer ben, hoor. Dat zeggen andere mensen. Ja, ah, oké, oké. Nigel, jij hebt, uh, je bent begonnen bij, bij, bij Zandvoort. Hè? Hoeveel jaar heb je daar gespeeld? Hoeveel jaar... Nou, ik ben er begonnen in de F'jes. Ja. Tot en met de D'jes. Oh, dat is best uh, een behoorlijke tijd. Toen ben je als C-junior naar Stormvogels gegaan. Ja. Was dat een, is dat voor jou dan een, een verbetering geweest? Voor je gevoel? Ja, heel Wat? erg. Ik speelde in de D1. Bij S-ver mm -hmm. En de stap naar Stormvogels was natuurlijk best wel hoog. Want het speelde natuurlijk het hoogst van Nederland. Gewoon, de eerste toe nog, divisie toen. De eerste hè? divisie. Ja. Dus... Uh, Kijk, uh, SV Zandvoort uh, speel je geel-wit uit, DSS uit... en je gaat naar Stormvogels en je speelt Ajax uit... Herenveen uit, Groningen uit. Dat zijn wel de potjes waar je het eigenlijk voor doet. Dus dat was voor mij wel een hele mooie stap. We hebben wel een slecht jaar gedraaid. Natuurlijk, wat ik ook wel vanuit ging, uh, onderin gedraaid. En er was een amateurclub, uh, AFC, dat gewoon goed draaide in de eerste divisie. Mm -hmm. En die zagen mij voetbal bij Stormvogels. En die hebben mij vanuit daar opgepikt... Uh, om bij hun te komen voetballen. En daar ben ik ook wel heel erg blij mee geweest... dat ik die stap heb gemaakt. Maar daar ben ik ook bij de KNVB Westdistrict... Uh, West heb ik gevoetbald, aanvoerder geweest. Dus ik heb best wel veel meegemaakt al... Uh, in mijn carrière, ja. het zo maar Hoe moet ik dat zien? Je, je speelde dus zeg maar voor Jong Oranje... in, de, in het uh, district West 1, Van de amateurs, ja. Van de amateurs. Maar wat, ja. wat speelt daar dan allemaal in? Daar spelen... De, de beste amateurvoetballers van West 1. Dus ze lopen continu eigenlijk te scouten? Zeker weten, ja. En dat zijn KNVB mensen die je kiezen dan? Of, ja, of dat gaat ook zijn... op een recommandatie? Nee, nee, het zijn echt de KNVB mensen die je kiezen. Dus die kijken natuurlijk bij de beste amateurclubs van Nederland. Waar HFC ook aan doet in de A1. kunnen zomaar jongens gewoon uh, in de A1 gewoon in een KNVB elftal spelen. Alleen, kijk, je moet net mazzel hebben dat je dat een je goede wedstrijd speelt. Dat de knvb -scout je oppikken uit de wedstrijd. En het is bij mij goed gelukt. Ik heb, uh, het is drie jaar achter elkaar heb ik gespeeld. Aanvoerder van mijn team geweest. Dus ja, dat, uh, dat zegt ook wel wat natuurlijk. Ja, nou, dat zegt zeker wat. Vroeger had je bij ons uh, de interregionale jeugd. En ik mocht uh, dan ook op Zijs trainen bij George Kessler. Weet je dat ik nou nog oefeningen gebruik van hem van zeg maar 45 jaar geleden? Ja? Ja, dat is echt leuk joh. Dat vergeet ja. je nooit meer. Dat nee, KVB, kijk als je bij de KVB voetbalt, ze hebben altijd andere regels dan bij je eigen club. Ja. Bijvoorbeeld een uh, warming-up bij KVB mocht je niet rekken. Nee. Wat ik nu doe bij HFC ja, is dat, rekken. Ja, bestond. Ja. Dat haalt de kracht uit je benen en uit je knieën. Dat moet je nooit meer ja, doen. Ja, nee. Okay. <laughs> Weet je wat ook heel leuk is? Er is net een onderzoek geweest hoe, hoe voetballers uh, in een wedstrijd, hoe die moeten sprinten. Hè? En het blijkt dat ze niet verder komen dan 17 meter. Dus als je de 17 meter sprint beheerst, ben je altijd voor op anderen. Dat is natuurlijk ontzettend aardig, Robbie. Ja, maar ik denk dat het al, al jaren bewezen is dat je natuurlijk, uh, wat het allerbelangrijkste is, is dat je natuurlijk op de eerste meters uh, uh, snel bent, want ja. dan ben je snel weg. En heb je, heb je even één of twee seconden uh, meer de tijd om uh, iets goeds te doen. Ja. Ja, dat noemen ze ook wel handelingssnelheid. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste in de voetbal is. Zeker omdat de ruimte steeds kleiner wordt. Dus een, een sprint over 50 meter maakt bijna niemand meer tegenwoordig in het huidige voetbal. Dus ja. ik denk dat wat je zegt, ik denk dat het zelfs nog belangrijk is, de, de, de snelheid op de eerste vijf meter uiteindelijk. En je ziet gelukkig op trainingen niet meer dat je tien rondjes moest lopen, zoals wij vroeger. Want dat was het, hè. Je moet eerst tien rondjes om het veld en dan ga je een keertje ballen. Dat is allemaal afgelopen. Gelukkig. Nou ja, ik denk natuurlijk dat met de nieuwe trainingsvormen natuurlijk op een andere manier conditie opgedaan wordt. En, en vroeger moest je natuurlijk koepertesten lopen en dat soort dingen. Ik ja. denk dat dat achterhaald is. Ik denk oh, dat ook met de nieuwe trainingsvormen natuurlijk uh, ja. speel onder om het maar zo te zeggen. En met een bal natuurlijk ook heel veel conditie opgedaan kan worden. Wat is de bekendste trainer waar jij onder getraind hebt, Daniel? Bekendste trainer... Bij de KNVB, wie had je bijvoorbeeld? Hè? Nou, dat zijn niet echt bekende trainers. Die heb, de bekende trainers zitten meer echt bij de... Ja, hogerop bij de BVO, zeg maar. Dus echt de onder 17, onder 18 betaald voetbalorganisatie. Nou, en wij waren natuurlijk amateur, dus daar heb je ook wel... De beste trainers van je regio heb je wel. Alleen je hebt niet uh, zoals een van Nisterooi... of iemand nee, die uh, nee. training geeft aan de jeugd. Hey, heel leuk was je overgang eigenlijk naar HFC, hè? want je zat op het CIO's Ja. en je ging training geven. Ja, ik ben een beetje in contact gekomen ook via het CIO's. Ik heb training gegeven aan de kleintjes daar. vond ik wel heel leuk. Zo ben ik ook iedereen natuurlijk weer tegengekomen. Mijn vrienden voetballen daar ook. Dus die zeiden ook van ja, waarom kom je niet gewoon naar HFC? Dus heb ik besloten met mijn broertje samen naar HFC te gaan. Mijn broertje voetbalde bij S.V. Zandvoort nog. En hij is in de A terecht gekomen En ik ging met een doel erheen om het eerste te halen. En ik, heb, uh, ik kwam aan twee wedstrijden in het tweede gevoetbald. En ik sloot aan bij het eerste. Dat ging voor mij ook wel heel snel. En nu ja, voetbal ik al drie jaar bij HFC in het eerste. Leuk man. Ja. En je broertje had er ook kunnen spelen, maar die koos voor uh, de Haag. Ja, die koos voor Den Haag, ja. Ja, die heeft één, uh, één seizoen bij ja, HFC gevoetbald. En is vanuit daarheid weer hoger opgegaan naar Den Haag. Ja. Heeft hij het naar zijn zin? Ja, hij heeft heel erg naar zijn zin, ja. Dus de twee broers bij HFC het eerste, dat moet nog even op zich wachten. Nou, wie weet. Hij uh, is natuurlijk de laatste jeugdjaar wat hij nu draait. Kijk, als hij het niet, uh, niet naar de A-selectie gaat van Den Haag... weet ik ook niet wat hij, uh, wat hij gaat doen natuurlijk. Dus wie weet zien jullie ons volgend jaar misschien wel samen met de eerste. Vertel hem maar dat het een warm bad is bij ja. HFC. <laughs> dat ga ik zeker doen. We gaan naar je muziek luisteren.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 En jij hebt dat gekozen, Robbie, omdat het promotie is voor Zandvoort. Ja, ik, vind, uh, ik ken Yves uh, redelijk goed. En uh, Yves gaat uh, volgende week woensdag uh, gaat hij zijn nieuwe single uh, uitbrengen. Wat wordt één groot feest in uh, Zandvoort. Ik geloof dat er 450 mensen komen, Halterstraat afgezet. En ik denk dat het gewoon fantastisch is dat er een, een jongen uit Zandvoort is... die uh, een hele carrière aan het uh, maken is. En uh, dat gaat heel hard met hem. Ik kan me nog wel herinneren dat hij twee jaar geleden bij mij thuis bij een uh, eindexamenfeestje zong. En tegenwoordig staat hij al in Ahoy. En wat uh, maar nog niet meer uh, aan gaat komen. Dus ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En ik gun het hem ook van harte. En het is ook een hartstikke goede zanger. En het is uh, een hele leuke jongen ook. En uh, blijft met beide benen op de grond staan. En uh, ik heb nu eigenlijk al zin in voor onderweek woensdag, wanneer zijn nieuwe, zijn nieuwe single uitkomt. Dat een groot feest. Dus vandaar, dus vandaar ook dat ik deze muziekkeuze uh, gemaakt heb. Het is hier vanavond tussen vijf en zeven ook feest. Ook met een, uh, een zanger met Zandvoortse roots, Sven, ken je die? Nee, Sven ken ik niet. Dan gaan wij straks nee. voor jou draaien. Dat Kijk. is de zoon van onze technicus van vandaag. En die zit ook helemaal te glimmen achter de, achter <laughs> de muziek. Achter de muziek. <laughs> en, uh. Maar dat wordt iets, hè, vanavond? Uh. Ja, dat gaat helemaal goed komen, uh, Henny. Okay. Uh, 7 november in de Nozem en de Non in Heemskerk. Een beetje het Heemskerkse patronaat, zeg maar. Yeah. ...treedt hij op met een team band... ...met onder leiding van de toetsenis van Telau. Lauw. Ja, Thé is natuurlijk overleden. Dus de toetsenis heeft andere uh, opties in de muziek. Waaronder uh, spelen met Sven en uh, leden uit het Metropoolorkest. Dus uh, echt, een, uh, ja, echt een toppertje wordt het. Je moet Sven maar even opzoeken voor zometeen... Ja. ...na de man die nu aan het woord gaat komen. Dat is Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Dag Joop, het gaat niet zo goed met Zandvoort. Goedemorgen Henny en, en uh, andere aanwezigen... Nee, nee, nou, nou ja... Je, na, vor, vorige week ging het niet goed met Sands, laat ik het zo zeggen. Dat was, uh, was uh, uitermate uh, teleurstellend. En ik uh, heb zelfs in de krant geschreven dat het een veegpartij was. En ik denk dat je dat ook wel mag zeggen als het uh, een 6-2-nederlaag is geworden. Ja. Lijkt mij, toch? Kan niet, hè? Het, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, ja, het, er is van alles nog wat aan te voeren, maar het is uh, eigenlijk onvergeeflijk dat je... Dat je het 6-2 verlies. Het was al heel snel 3-0. Uh, voor uh, blauw-wit Beursbengels. En we uh, komen nog terug tot 3-2. Dan heb je nog een beetje hoop. Maar uh, weer een fout in de verdediging. Werd het 4-2, ja, dan gaan die kopjes hangen en dan is het gewoon afgelopen. Dat, uh, ja, dat een, uh, ik vind dat zelf een hele slechte wedstrijdmentaliteit. Maar ja, wie ben ik eigenlijk om dat, uh, om dat te mogen zeggen van anderen? Maar uh, het, dat het niet goed gaat, dat is, is echt uh, buiten kijf. En Stamford is eens, uh, gelukkig uh, in omstandigheden geweest dat de VVC ook verloren heeft van de nummer 1. Uh, ongeslagen trouwens, uh, mm -hmm. buiten Veldert. Totaal ongeslagen. En dan niet eens een wedstrijd gelijk gespeeld, 7 gespeeld, 7 gewonnen. Is nu al periodekampioen, kan niet meer ingaan worden door de nummer 2. En Stamford staat derde, maar wel met een, een, een vrachtpuntenachterstand. En ja, toch hebben ze nog steeds die ambitie om uh, dit jaar uit die uh, derde klasse te komen en naar uh, de tweede klasse te promoveren. Veel tijd hoor, hè? Ja. Ieder langer daar is een jaar te veel, vind ik. Ja. Hey, heel even over aankomende dinsdag. Leeft dat ja. bij jou, die wedstrijd van HFC tegen Heracles? In het geheel niet. Nou, dat vind ik heel erg jammer. Nee, ik wil want... eerlijk zeggen, Henny, en ik heb, ik heb je dat al eerder verteld, maar dat was dan onder vier ogen. Um, ik ben geen voetballiefhebber. Ik hou niet van voetbal. Ik ben uh, een basketballer. Ik, ben, ik heb gehonkbald. Ik heb uh, ge-judo. Uh, ik, ik ben gek op Amerikaanse sporten. Dat vind ik geweldig. Daar kan ik ook alles over schrijven en alles over me vertellen. Maar uh, voetbal, dat, dat, dat trekt mij niet. Nee. Het enige leuke wat ik aan voetbal vind, dat is. Uh, waar mijn zoon in speelde, want hij, die is gestopt met voetbal... en, en uh, Ajax en de rest de gestolen worden, zelfs het Nederlands Elftal. Ik, ik, ik blijf niet voor thuis. Als ik thuis ben, ga ik misschien niet eens kijken... maar ik ben geen voetballiefhebber. Nee, je moet toch eens uh, op zondag naar de Spanjaarslaan komen... dan kun je daar uh, je je, stad, nee, je dorpsgenoot Nigel Castine zien. Die zit naast ja, me. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Goedemorgen, ja, Goedemorgen. Ja, um, uh, Sven heeft, mijn zoon Sven is daar een paar jaar verzorger geweest van de A1 en daar, daar kent hij uh, Nigel nou ook van. Toch? Ja, uh, ja hij was eerder, hij was meer fysio van mijn broertje toen. Oké. Okay. Nou, ja oké. Okay. Maar goed, uh, dat uh, uh, maar het trekt mij niet. Het trekt mij echt niet. Ik ga honderd uh, keer liever naar, uh, naar, naar één basketbalwedstrijd dan, dan honderd uh, voetbalwedstrijden achter elkaar. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat is je, de smaak denk ik heen En uh, ja. ik wil niet negeren doen over voetbal. Maar ik, uh, als, ik heb van de week, uh, of de, de laatste weken heb ik het, uh, het rugby WK gevolgd. Ja, dan gaat mijn hart open en dicht. Dat vind ik geweldig. De, wat een sportiviteit. Wat eerlijk. Ja. En dat dat, dat, dat, dat mis ik echt bij voetbal hoor. Sportiviteit, eerlijkheid mondig houden tegen de scheidsrechter, als je bij, bij, bij uh, rugby een, een grote mond hebt tegen de scheidsrechter of je de, de, maakt een grove overtreding, ga je gewoon tien minuten uit, klaar, heb, bingo, geen probleem, maak er ook geen probleem van, ga zitten, tien, tien minuten later doen ze weer mee en ik denk dat dat uh, heel goed is, je, je kweekt er heel veel uh, goede uh, dingen mee en ja, uh, dat zou bij voetbal ook uh, absoluut niet misstaan, denk ik. Nee, maar als Nigel uh, dinsdag de winnende maakt... verwacht ik wel in de Zandvoortse krant een groot verhaal over deze jongen. Oh, daar kan je lang op wachten dan, denk ik. <laughs> <laughs> nou, dat is niet aardig. Ken je Robbie Verstraten? Ja. Zeg, zeg so, het eens. So, sorry? Ken jij Robbie Verstraten, zeg ik. Uh, nee. Z nee, je koopt geen brillen bij de Zandvoort op optiek. Uh, uh, uh, nee, zeg mij niks, die naam. Me. Maar ja, er wonen 16.000 mensen in Zandvoort. En ik ken ze niet allemaal. Wel een heleboel, maar niet allemaal. Nou, ik ken, ken Joop zelf ook niet goed. Voor mij is hij wel eens één keer in de, in de winkel geweest. Maar dan weet ik niet zeker of hij de, de advertenties ook verkoopt. Maar uh, ik ben het wel nee, trouwens... Ik heb geen uh, Hij verkoopt nee, maar geen advertenties. ik ben wel een keertje bij jullie in de winkel geweest. Oké. Okay. Waar ik het wel helemaal mee eens ben, is in ieder geval... Uh, ik heb ook naar rugby gekeken. Ik moet zeggen, daar heb ik ook van genoten. En ik ben het wel ja. helemaal met hem eens... dat uh, de voetballerij daar wel het ene van kan leren. En behoorlijk, ja. Ja, dat, uh, het respect voor elkaar, het respect voor de scheidsrechter. Ja. Het publiek ook, wat trouwens altijd heel respectvol is bij rugby. Ja. Uh, en door rugby. elkaar. In, hè? En die kunnen gewoon door elkaar zitten. Als er een conversie ja. gemaakt wordt, dan uh, is iedereen ook stil. Dat is gewoon de respect ja. voor de tegenstander. stil zelfs, ja. En dat soort dingen. En ook uh, ja, dat tegen de scheidsrechter gewoon... Uh, ja, commentaar wordt gewoon uh, niet... Dat mag gewoon niet. Ik Sterker waar. nog, er is laatst wel eens een keer een, uh, een stukje geweest... dat er een, een, een speler al toch iets zei tegen een... Uh, tegen een srijzegter waarop de, de sijzeter echt zei van uh, You are not on a soccer field hier. Ja, nou, ja. dat soort dingen. Dus ja, dat vind ik wel. En als daar zou de Voetballerij uh, wel heel veel mee, mee kunnen, denk ik. Je hebt goed, ni goed nieuws over de andere sporten, Joop. Ja, ja nou ja, nou, in ieder geval door uh, het rugby. Ik, ik heb het zelf een jaar mogen doen, een geweldige sport. En uh, ik, ik, ik zou eigenlijk de jeugd willen aanraden om daar eens een keer naar te gaan kijken... en uh, gaan, gaan uit te laten leggen wat er aan de hand is, wat er gebeurt en wat het is. En wat is er wat verder ik... dit weekend? Wat dit weekend is? Uh, niet veel. We hebben natuurlijk uh, uh, herfstvakantie. En dat merk je in ieder geval uh, aan de hockey. Dat is een, heeft een week geen... Uh, geen uh, uh, competitieverplichtingen, maar ook het voetbal niet. Er wordt zelfs niet eens een, een vriendschappelijke wedstrijd uh, gespeeld, bij mij weten, bij SW Sandvoort. stond wel op uh, Facebook uh, dat ze tegenstander zochten. Ja, ja, ja, ik heb het gelezen, ja, uiteraard heb ik het gelezen. Maar ja, we hebben wel twee andere sporten. Um, uh, Basketbal had vorige week uh, eigenlijk um, uh, winterstop moeten hebben, of uh, herfststop. Want uh, er waren drie spelers niet. Drie echt spelbepalende spelers. Ron van der Meij goed voor minimaal 25 punten in de wedstrijd. Uh, de hele snelle Jaap van der Meij die was er niet. En ook de hele snelle en zeer ervaren Robert en Pierik waren niet aanwezig. Zandvoort moest tegen de laatste van de competitie. Dat was Akrides, het vijfde team van Akrides uh, uit de Muiden. Dus ze in Amuiden-Oost. Uh, en dat is op zijn kont gewonnen met 51-55. En dat... Uh, voor een uh, titelpretendent, uh, uh, uh, echt de, de kandidaat voor de titel, uh, is dat uh, Kiele Kiele. Uh, nee. Dus? Ja, uh, het, het basissball heeft dus geen gevoel met, met de herfstvakanties. Ze hebben, houden wel rekening met voorjaarsvakanties, ze houden rekening met kerstvakantie. Maar daar is ook echt helemaal mee op of je nou kan of niet. Als je niet kan, dan krijg je gewoon een, uh, een boete. Maar goed, Svante heeft gewonnen speelt uh, morgen... Uh, avond uh, thuis tegen Derba. De Rijp Basketbal betekent dat. En de Rijp Basketbal is de nummer 1, alwaar. Uh, moet Met 0 punten uit twee wedstrijden. Lion 17 uit 5 wedstrijden. Want die speelt uh, voor twee punten bij Basketbal. Begint om half zeven in de uh, Corvus Cor Cor Sporthal. Ik en, moet streng zijn, uh, Joop. We hebben nog een half minuutje voor het nieuws erin ja, komt. Dus, uh. Heel snel. Zondag DSV tegen ZTC Handbalwedstrijd in de Spaarnhal uh, in, uh, in Haarlem. En dat uh, is uh, de eerste wedstrijd van de uh, wintercompetitie. En dat is een, een binnencompetitie. De veldcompetitie is afgelopen begint in september weer verder. En ZSC gaat dus met een schone lijn beginnen tegen DSOV. Dankjewel Jo van Nes, Zandvoortse krant. Dit was de Watertoren Sport, het eerste uur. Via de kabel op 104.5